5 uur. NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. Wat merken we van de groeiende economie? Ik bespreek het straks met de financieel journalist Janneke Willemsen. En we gaan het hebben over misschien wel de nationale ergernis: de monsterfiles en hoe we daarmee omgaan. Daar ga ik het over hebben met Marien van der Kooi. Hij is eindredacteur van het WNL-programma Stand van Nederland op TV. Dat na het NOS-journaal van 5 uur. Met Lieselot, Thomas. In Syrië is een Nederlander omgekomen die tegen IS vocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het gaat om de 24-jarige Sjoerd Ha. Hij vocht mee met de Koerden. Een medestrijder meldt op Facebook dat hij eergisteren is gedood. Hij is door een autobom om het leven gekomen. Sjoerd Ha. zou voordat hij naar Syrië ging in Oekraïne hebben gevochten tegen Russische separatisten.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 Ik denk dat wij op basis van hun gedrag echt niet anders konden dan hen het lidmaatschap te ontnemen. Op deze manier de partij schade doen, naar buiten toe, maar ook intern met mails, met gestook, met gedoe. Dat is gewoon echt niet goed. Dat moeten we niet hebben. En volgens mij, het overgrote deel van de mensen wil dat wij een stabiele, goed georganiseerde partij zijn. En dat we niet rollenbollen naar de straat gaan. Dus we hebben hier gewoon paal en perk aan gesteld. Baudet noemt de verhalen van oudleden in de media heftig en ziet het als een lastercampagne.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 Een groep kunstenaars, kunsthistorici en andere mensen uit de kunstwereld... wil dat oud-directeur Beatrix Roef terugkeert bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze moest in oktober opstappen na beschuldigingen van belangenverstrengeling. Maar de ondertekenaars van een advertentie in het parool willen... dat ze vanwege haar artistieke visie terugkeert. Op de A13 is vanmiddag een baby geboren. De ouders waren onder politiebegeleiding op weg naar het ziekenhuis... maar dat ging niet snel genoeg. Moeder en kind maken het goed. Zo'n 500 piloten van Transavia gaan over tot acties... omdat de luchtvaartmaatschappij in de CAO-onderhandelingen... niet ingaat op het eindbod van de vakbond. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. De piloten zitten al ruim een jaar zonder CAO. Onderhandelingen leverden niets op. De bond maakt later bekend wanneer de werkonderbrekingen plaatsvinden. De kans bestaat dat dat in de voorjaarsvakantie gebeurt, zegt de bond. We zitten inderdaad midden in, in de krokusperiode. Het is, het is erg vervelend dat dit nu allemaal uh, moet gebeuren. Uh, dat het Transavia-management niet heeft ingestemd... Uh, met het ultimatum wat we ze hadden gesteld... vinden we echt onbegrijpelijk. Het was een zeer net voorstel. Uiteindelijk is hier de reiziger van uh, de dupe... maar daarvoor is het management van Transavia voor verantwoordelijk. De piloten eisen regelmatiger roosters... meer grip op hun vrije tijd en een hoger loon. Transavia-topman Matthijs ten Brink zegt dat de luchtvaartmaatschappij vandaag nog een verbeterd aanbod heeft gedaan. De VNV heeft aangegeven niet inhoudelijk met ons in gesprek te willen gaan. We hebben toen ons voorstel uh, gestuurd en uh, enkele minuten later uh, hoorden wij via het nieuws de aankondiging dat ze overgingen tot, uh, tot acties. En wij vinden dus dat het, uh, het bod dat wij gedaan hebben niet eens serieus genomen is.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 Het weer vanavond en vannacht gaat het vriezen. Er is ook kans op mist. Morgen zonnig en het wordt dan ongeveer 7 graden. Bij energiedirect.nl werkt Wim. En Wim is een echte windkenner. Dit is Nederlandse wind. En dit is Franse. Hoor je het verschil? Wij ook niet.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 NPO Radio 1. BNL. BNL op zaterdag. Maar spijker. Welkom terug of goedemiddag. Het is voor heel veel Nederlanders met een auto... frustratie nummer 1, de files. In de nieuwste aflevering van het televisieprogramma Stand van Nederland... gaat het over onder andere monsterfiles en hoe je die zou kunnen mijden. Ook ga ik erover praten met de eindredacteur, Marien van der Kooi en met financieel journalist Janneke Willemsen... ga ik het hebben over onze booming economie. Wat merken we daar nou eigenlijk van? WNL-verslaggever Leon Mastik is verzeild geraakt op de... De huishoudbeurs in de Rai. Al decennia lang een, een succes. En ik heb net al gehoord van jou, Leon, dat er een fantastisch nieuwtje was. Uh, we willen hem allemaal hebben, denk ik. Een robot die de ramen zeemt. Ja. Ja, ideaal. Hè? Ja, dat is nog maar één <lacht> van de dingen die je hier vindt op de huishoudbeurs. En ik hoor je net zeggen, de booming economie, nou dat merk je hier ook hoor. Maar zeker ruim 200.000 mensen die melden zich hier deze week in de Rai in Amsterdam op die huishoudbeurs. En daar komen ze van alles tegen, van nieuwe kleding tot make-up. Tot insecten kan je zelfs eten. Die kan je laten tatoeëren. Maar ook gewoon nieuwe wasmachines. Uh, en bijvoorbeeld zo'n technisch snufje als zo'n zo ramen zemer... die het helemaal uit zichzelf doet. Wat mij echt perfect lijkt. Kortom, je raakt hier verzeld in een lucht die ergens in het midden hangt... tussen strijkwater en koffie. En zometeen eventjes de verhalen achter die cijfers. Hoeveel geven mensen nou eigenlijk uit? Ik ga ze zo vragen. Doe dat. Ik spreek je straks Twitter mee als u mee wilt praten. Via hashtag WNL kan dat. Of via apenstaatje WNL op zaterdag. De stand van Nederland. Verhalen Achter de economische cijfers. Ja, doen we iedere week. Dan spreken we hier in WNL op zaterdag het belangrijkste economisch nieuws van dit moment in de stand van Nederland. En uh, onze radiorubriek heeft ook een televisievariant. En sinds kort is dat eigenlijk en dat is een helemaal nieuw programma. Het is een. Uh, ja, we hadden vroeger de stand van het land. Maar de stand van Nederland is echt een heel ander programma met een, een andere opzet. Um, eindredacteur Marien van de Kooi heb ik hier uh, in de studio. Maar ook uh, financieel journaliste Janneke Willemsen, beurs. Commentator moet ik eigenlijk zeggen. Ja? Ik ga je straks nog uitgebreid uh, introduceren. Je bent ook van de website. Blondjes beleggen beter, <laughs> daar ook gaan we het hebben, over hebben. Maar eerst dat televisieprogramma, de stand van Nederland. En dan kijk ik naar Marien. Uh, Marien woensdag aanstaande wordt op NPO 2 uitgezonden. Iets waar wij al decennia over klagen. En toch komt er maar geen eind aan. Files. Wat ben jij daarover te weten gekomen, behalve dan dat ze er zijn? Die zoekt toch naar cijfers en die verhalen erachter. Wat kun je daarover melden? Nou, kijk, het is inderdaad ergernis nummer één. En het wordt eigenlijk alleen maar erger. Uh, dat gevoel hebben we, maar dat klopt ook wel. Want uh, het begrip monsterfielen, wat jij ook al aanhaalde... Die is zo groot dat hij eigenlijk het hele land platlegt. Dan staat er zoveel file dat mensen ook echt gewaarschuwd worden... ga de weg niet op. Nou, die een infarct heet dat dan, hè? Verkeersinfarct. Ja, ja, een verkeersinfarct. En ik weet niet of je of je afgelopen 11 december nog kan herinneren, 2017. Dat was op een maandag. Toen uh, sneeuwde het ook heel erg hard. Toen hebben we het, het nieuwste record bereikt... Toen was er meer dan 1500 kilometer file. En je ziet eigenlijk, vanaf, uh, ja, eigenlijk al vanaf voor de crisis... want meestal in, de, in, in crisistijd, als de economie minder gaat... dan zijn er minder voertuigen op de weg, zijn er ook minder files. Nu gaat het economisch weer goed, dus krijgen we weer meer files. Maar eigenlijk dwars door die crisis heen... zijn die file-records verbroken steeds... Dus vanaf, eigenlijk vanaf 2008 tot en met nu... is elk jaar dat record uh, verbroken. En we staan dus nu op meer dan 1500 kilometer bereikt op 11 december 2017. Ongelooflijk. Ik dacht juist dat, dat toen de crisis... Uh was dat dus de files ook minder waren en dat je dus ja. nu weer ziet. Maar dat klopt. Dat, ja. Ik had wel een beetje het idee ook nee, maar dat als klopt, ik dan een auto reed dat ik wat meer ruimte had. Op nee, de maar weg. er waren wel minder files toen. Die zijn nu weer aan het ophopen. Alleen zeg maar het begrip monsterfile. echt die enorme files die dat land plat leggen die zijn wel blijven groeien. En dat record is maar steeds uh, verbroken. En dan moet je denken van, ja, maar hoe kan dat dan? Want dan zijn er toch minder auto's op de weg. Maar we hebben ook uh, uitgezocht hoeveel auto's er dan zijn... en of daar een groei in zit. En als je weet dat in 1990 er 3 miljoen... Uh, nee, sorry, moet ik het goed zeggen, 5 miljoen auto's waren... en nu meer dan 8, Ja, dat zijn Zo. gewoon 3 miljoen auto's <guss> meer. En dan kan je zeggen, ja, oké, okay, maar we zijn 30 jaar verder. Ja, maar ja, er zijn wel wat wegen bijgekomen... He, er is wel extra asfalt gelegd, maar ja, drie miljoen auto's... zet die Mars weg in een file. Ja, en, en in de straten niet te vergeten bij het parkeren. Exact. Maar daar gaan we het niet over hebben. Het gekke is dat wij, we klagen, maar we weten dat het risico er is... dat je in een file belandt. En dat vinden we ook helemaal niet raar. En we doen steeds gekker om die file te ontwijken. En dat is ook heel ergelijk, vertelt een vrachtwagenchauffeur. Iedereen is uh, agressiever gaan rijden in het verkeer. Het lijkt wel of ze een game aan het spelen zijn. Ze vliegen van de ene kant van de weg naar de andere kant. Uh, als ze een gaatje zien, schieten ze erin. Dat is eigenlijk wat heel erg veranderd is, vind ik. We zijn eigenlijk bezig op de weg om kleine stukjes territorium te veroveren. We kunnen ontzettend ons machtsgevoel laten gelden om andere auto's even te leren. Dat wij toch even echt sterker en beter zijn. Je ziet echt hele primitieve kanten van de mensen opkomen in het verkeer. Ja, mooi. Die verkeerspsycholoog die we net uh, horen... die houdt ons een spiegel voor, hè? Ja, nou, het, is de, het is inderdaad deels gedrag... Want uh, hij legde ons ook uit dat uh, eigenlijk een file ontstaat. Natuurlijk één door een ongeluk, maar dat is de meest logische file. Maar als er geen ongelukken zijn, dan ontstaat eigenlijk een file... omdat uh, automobilisten niet allemaal even hard tegelijk rijden. Maar precies even hard. Dus als je ergens 100 mag... en iedereen zou 100 precies 100 rijden, dan, dan heb je bijna geen file. Maar ja, weet je, de ene rijdt 101, de andere rijdt 98. Dan krijg je het invoegende... Verkeer, dat heeft allemaal met ja. gedrag te maken. Sommige voegen heel snel in, sommige heel langzaam. En daar ontstaan die files door. Wat zijn de kosten van in de files staan? Het kost ons ruim 3 miljard euro. En, per uh, jaar? Per jaar, absoluut. Zo. En dan is de helft daarvan is eigenlijk voor het bedrijfsleven. Hè. Dus dat zijn voornamelijk vrachtwagens die op de weg staan en die te lang zijn. En die andere al een anderhalf miljard, die, die is voor ons. Uh, dus dan moet je je voorstellen... Uh, je gaat met je gezin naar de Efteling. Je komt in de file. Nou, dan verbruik je dus meer brandstof, dus dat kost je meer geld. Soms moet je omrijden, dat kost je meer geld. Maar je bent ook later bij dat Fredpark, dus je geeft daar ook minder geld aan. Dus zo hebben ze die cijfers eigenlijk berekend... dat ja, wij als particulieren verliezen gewoon ook een hoop geld in die files. In de uitzending ook hele slimme filemeiders Die pakken bijvoorbeeld de fiets. Niet een gewone, maar een overdekte fiets. Mijn fiets kost 8000 euro, maar het verdient zichzelf terug... want er gaat geen benzine in, maar alleen een paar boterhammen. Na een jaartje of vier heb je hem gewoon terugverdiend. Nou, goed idee, hè? Ja, dit is een geweldige man. <laughs> dit is Rob, uh, Rob Ruitenbijk En hij noemt zich ook ex file En uh, hij uh, werkte in Nieuwegein. En daar woonde hij ook. En toen uh, verhuisde zijn werk naar Amsterdam. Toen stond hij continu in de file. Toen heeft hij nog een motor gekocht om te kijken. Nou, dan ga ik er tussendoor. Maar dat vond hij dan toch wel wat gevaarlijk. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook. Uh, dat is het ook. En dan sta je nog steeds in die file of je moet er tussendoor. En toen heeft hij bedacht: ik ga, ik ga fietsen. Toen heeft hij de meest supersonische fiets gekocht die je maar kunt bedenken. Daar lig je ook in. Heeft, heeft, heeft een soort dakje ja Ik had het er net met Janneke over, als je ja, hem ziet rijden... Het ziet er rijden, een beetje futuristisch ja. uit, een soort lichtfiets. En ook maar, best, wel ja. ja, best wel gezellig bijna, dat je denkt... nou ja, als het regent, dan heb je een kap op je hoofd. Uh, en die man, die fietst dus elke dag 40 kilometer heen... En 40 kilometer terug, dus 80 kilometer in de benen per dag. Nou, die, die moet je zien, zou ik zeggen. Ja, uh, ik heb er <laughs> ook nog even over gedacht hoor, want ik mocht het inderdaad wel even zien. Ik dacht, ja. uh, nou lijkt me goed, val ik ook meteen ook een beetje af uh, van maar, al het fietsen. Ja, kijk, en, en, en uh, wat hij ook zegt, van ja, die, die fiets is heel duur, die kost hem echt een paar duizend euro. Ja, achtduizend, hoorde ja, ik hem zeggen. Ja, maar dan zegt hij van, uh, ja, er zit geen benzine in, het kost me vier boterhammen met kaas per dag. Ja, ja, en dat is het dan ook, weet je. Het. Dus je verdient hem zo terug. En dat is niet het enige. In de uitzending zijn ook uh, vliegende auto's te zien, in ieder geval uh, uh, eentje. Ik weet niet of dat allemaal gaat helpen, maar dat, uh, dat, dat gaan we dan wel merken. Of is er iets waarvan we zeker weten dat het gaat helpen? Nou, nog even over die vliegende auto. Dat is wel een geweldig verhaal, want uh, uh, we kennen natuurlijk allemaal uh, die tekenfilm The Jetsons. Hè? Daar zagen we al uh, mensen in een auto stappen en die vloog dan weg en... Deze, deze man, deze eigenaar, die, die stond echt eind jaren negentig in de file... en die dacht, hoe, hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hier overheen? Toen dacht hij, nou, ik ga een auto ontwikkelen die kan vliegen. En hij zegt ook, ja, dit lost natuurlijk niet het fileprobleem op... maar dit lost wel een fileprobleem voor een persoon op. Ja, en die is de, die, die, die vliegende auto gaan ontwikkelen... En uiteindelijk heeft hij nu alle landings- en, en, en hoe noem je dat? Ja, opstijgrechten heeft hij ook geregeld. En, en hij wordt gepresenteerd bij de Grote Autoshow in Genève. En volgend jaar, of over een half jaar, gaat hij in productie. Dus dan kunnen we ook echt kopen. Nou, in ieder geval, ook in, we kunnen een beetje in de toekomst kijken. als we deze aflevering zien van Stand van Nederland. Woensdagavond, dus om even voor half negen op NPO 2. Dankjewel, eindredacteur Marien van der Kooi. Ja. En beslaggever Leon Mastik die staat op de grote huishoudbeurs van Nederland. Die eh, vandaag volgens mij geopend is. Leon, merk jij daar dat onze economie booming is? Ja, nou, ik sprak net al mensen die zeiden... er zit gewoon goed voor 100 euro in het karretje. Ik hoop niet dat de man luistert. Maar goed, ik zie het wel heel vaak hoor. Want het was geen niet dat ik iemand met een volle ja, rolkoffer... of tas of een trolley voorbij zag komen. En dan zie je ook Helene en Sandra en die zien er relaxed uit. Want die zitten op, op een stoel met een massagekussen. massagekussen. Goedemorgen, da goedemiddag dames. Ja, goedemiddag. We zijn nog zo scherp, het voelt als morgen. Ja. U heeft ook zo'n trolley. U, ja. u heeft zich flink laten verleiden vandaag? Een beetje. Een beetje. Niet helemaal. Ik heb niet alles verkocht wat ik dacht wat kan kopen. Bent u met een plan op pad gegaan? Nee, nee, daar niet. Dus het zijn allemaal impuls aan kopen? Ja, nee, ik chocolade chocola, die heb ik ook. <laughs> En, en, en, en om eens even op, Helene. Wat, wat zit er nog meer in die car voor jullie? Ik heb um, een dekbedovertrek gekocht, uh, curver broodrommels, want die van mij waren versleten. Ik denk, nou koop ik nou nieuwe. En een spelletje hebben we gekocht en we hebben loten gekocht voor, uh, voor de VU, voor de kinderkanker, om te steunen. Dus dat vond ik wel een, uh, iets heel goed. Ja, dat was het wel. Ja, dat is toch een flinke som en heeft u ook nog eens een kar uh, vol. Um, ja, maar ze hoe, van alleen. Oh, u, u deelt een beetje. Maar ja. hoe, als we nou hebben over wat voor bedrag u een beetje uitgeeft, heeft, kunt u dat eens voor mij zeggen? Ik denk 50, 60 euro. 50, 60 euro? Ja. We hebben het erover dat het economisch weer beter gaat. Is dat dan ook iets dat u zegt, ik kan dat vandaag weer doen? Misschien wat makkelijker? Ja, denk het wel. Ja, als doe ik het niet. Nee. Merkt, merkt u dat het beter gaat? Merk ik dat het beter gaat? Jawel, jawel, denk het wel. Waar merkt u dat dan aan? Uh, nou, je koopt gewoon meer. Ik, ja, je hebt slechtere tijden gehad dat het minder gaat. Maar uh, ja, je ziet het, het is drukker in de stad en uh, ja kom ik even bij u, Sandra, want ik, ik, ik, ik doe nog even de trolley open. Want u heeft zich laten verleiden tot het ook iets aanschaffen voor kinderen. En dat lijkt me dan zoiets typisch. Zo'n speeltje dat je tegenkomt in de crisis had u dat niet gedaan, waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk niet, nee. Maar het is nou helemaal hot onder de kinderen. Ze noemen dat squeezy. Of ja, zoiets. Uh, een speeltje om in te knijpen. En dan komen weer terug in zijn eigen vorm. En dat is nou hot onder de kinderen. En dan zag ik hier staan. Ik Ja, dat vinden ze vast leuk als ik dat meeneem. En dat zijn de dingen die u nu weer kan doen, makkelijker ja zeker hoeveel het in de maand is dat er iets dat, uh, dat u het meer kan doen nee dat zou ik niet weten daar hou ik niet zo bij is dat wat laconiek in ja ja dat klopt ja. hoeveel gaat er nog bij komen vandaag niks meer ik ben uitgekocht heeft u een beetje een dakster erop gezet op de pinpas nee helemaal niet nee Nee, nee. Ik uh, ben tevreden zo en uh, het is klaar. Je moet ook nog naar huis, hè? Je moet ook nog naar huis? Ik zit wel te twijfelen over dit uh, massagekussentje. Ja, kijk ik, hij is 90 euro, 35 euro nu. Dat is ja. toch, uh, ja, u kunt het doen. Ja, ik, kan, ik zou het kunnen doen. Dan overwicht u het toch weer. Ik dan van, hoe vaak ga ik dat gebruiken? Ga, ga ik het wel gebruiken thuis? U ja, ziet er nu wel heel ontspannen ja, uit, moet ik zeggen. Ja, dat wel, hè? Ik zou het doen. Ja. Komt het in die economie. Ja, ja dat zou kunnen. Goeie terugreis. Ja, Dank je wel. We zijn heel blij met WNL-verslaggever Leon Mastik... Maar hij zou ook zo'n hele goede verkoper kunnen zijn, horen we wel. Dankjewel, Leon. We horen je nog een keer later in deze uitzending. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, iedere week uh, hebben we het uh, ook in WNL op zaterdag over de stand van Nederland. Maar dat is dan de radio, uh, rubriek. En deze keer is dus aangeschoven, we hoorden het net al, journalist, beurscommentator en oprichter van de site Blondjes Beleggen Beter. Janneke Willemsen, fijn dat je er bent. Ja, leuk te zijn. Uh, ja, we hebben het er uh, al een paar keer over gehad. De economie uh, is groeit. Goed gegroeid. De beste groeicijfers in tien jaar tijd. 3,1 procent erbij, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat doen we toch zo goed? Ja, het gaat over het algemeen erg goed met Nederland. Maar wat je vooral ziet, waar die groei vooral aan te danken is... is aan de toename van het aantal investeringen. Dus bijvoorbeeld de huizenmarkt speelt daarin ook een grote rol... Dat er de prijzen van huizen flink zijn gestegen. Maar ook bedrijven zijn gewoon veel meer gaan investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Er zijn ook nieuwe auto's aangekocht. Dat soort dingen gaat heel goed. En daarbij zie je ook dat vooral de, de export het ook erg goed gedaan heeft het afgelopen jaar. En nu is natuurlijk wel de vraag: wanneer begint het ook in het binnenland? Dus de consumptie van de gewone burger, ook flink aan te trekken? Ja, want dat bleef toch een beetje Achter, hè? Ja, die groeide wel, maar niet zo hard als die investeringen en die export. Uh, en ja, de verklaring daarvoor die wordt een beetje gezocht... in dat de lonen nog niet zo hard zijn gestegen als de economische groei. Dus ja, vakbonden die hopen natuurlijk dat dat binnenkort er toch van gaat komen. En natuurlijk ook economen, want binnenlandse investeringen... als wij als consumenten allemaal nieuwe kleren gaan kopen... naar de huishoudbeurs gaan en heel veel op vakantie... wat je wel een beetje ziet gebeuren natuurlijk... want vandaag ook weer een bericht over die drukte op Schiphol... die er weer verwacht wordt. Dat wel. Ja, maar dat moeten we alleen nog veel meer doen... want dan profiteren we daar allemaal van. Ja, want op dit moment in de portemonnee, gewoon onze loonstrookjes... die wijzen helemaal niet op zo'n forse groei. Nee, die loonstrookjes die blijven uh, best achter. Uh, het afgelopen jaar zijn de lonen zo gemiddeld met 2% gestegen. En ja, als je het hebt over gemiddeld... dan heb je natuurlijk mensen die er eigenlijk niks bij kregen... maar ook mensen die er heel veel bij kregen. En dan kom je uiteindelijk op dat getal van 2%. Maar dat hele gemiddelde zou dus wel wat meer naar boven kunnen. Ja. Wie er in ieder geval uh, veel bij kregen, dat waren de uh, topmannen bij ASR. Daar zijn de lonen weer flink gestegen. De verzekeraar die uh, eerst door de staat moest worden gered, door de belastingbetaler. Het bedrijf staat nu net weer op eigen benen. En hop, tonnen erbij voor de topmannen. Wat is jouw gedachte daarbij? Ja, ik vind het vooral uh, niet zo'n hele handige... Timing op het ogenblik. Kijk, in principe zijn ze van uh, de staatssteun af. En heeft de staat uh, zijn belang. Uh, nou goed weten te verkopen. Dus we hoeven ons als burger eigenlijk hier niet echt door aangesproken te voelen. Maar het is natuurlijk wel ongevoelig naar iedereen toe. Hè, want uh, ja, je, je, je hebt toch hier een bedrijf. wat uh, ooit gered moest worden. Uh, door de burgers, hè, door de staat. Wij hebben er allemaal aan meebetaald. En uh, dan wachten ze zes maanden. Uh, en dan plotseling knallen ze die, die lonen omhoog. Ze krijgen er, de, de vier topmensen krijgen er ruim twee ton bij in twee jaar per persoon. En dan, dan kom je dus uit op salarissen van uh, tussen de 6,5 en 7,5 ton per persoon. Ja, dat... dat zal niet heel veel uh, uh, goede, uh, goede optimistische geluiden teweeg brengen... bij uh, de medewerkers bijvoorbeeld van, uh, van de ASR. Nee, want die krijgen dat dan niet bij. Zo'n grote salarisverhoging zit er voor hen niet in. Nou, kijk, Als het een echt commercieel bedrijf is, dan zou je denken... Nou, die mag doen wat het wil. Maar in dit geval, uh, als het fout gaat... dan uh, betaalt de belastingbetaler weer de schade... of denk je dat ze wel iets geleerd hebben van die crisis? Ja, dat is dan de vraag. Hè, of ook de politiek daar echt iets van geleerd... heeft. Heeft. Want eigenlijk zou je dus een, uh, uh, zowat om dat te voorkomen dat dat ooit nog zou gebeuren, uh, zou je bepaalde clausules moeten inbouwen. Zoals dat, bij de banken wel. Ja, maar dat een bedrijf ook niet uh, groot genoeg kan worden. Bij banken bijvoorbeeld worden ook uh, de obligatiehouders uh, straks aangesproken. Hè? Maar uh, ja, het, het is. Het is moeilijk om dat voorkomen. Ja, maar dat is heel moeilijk om dat te voorkomen. Want zoiets als uh, zo'n redding van destijds Fortus... Ja, dat had natuurlijk ook niemand van tevoren uh, zien aankomen. En dan zou je eigenlijk moeten kijken of je kunt voorkomen dat één financiële instelling... Uh, zo groot wordt, uh, dat het zo belangrijk wordt dat hij niet omvalt... dat je als staat moet bijspringen. Maar misschien zijn het de volgende keer wel niet de financiële instellingen. Maar zijn het hele andere bedrijven uh, waar het straks, straks uh, slecht mee gaat. Dus ik denk dat het moeilijk is om, om zoiets echt te voorkomen in de toekomst. Een uh, alarmerend bericht in een uh, nou, opmerkelijke autobiografie van Jan Timmer. Dat is de man die Philips heeft geleid tussen 1990. En 96. Hij vindt de aandeelhouders nu, ja, ik vertaal het maar even, gevoelloze geldwolven die de bedrijven naar de knoppen helpen met hun wens, wens maximale winst te vergaren in zo kort mogelijke tijd. En dit is dan de man die zelf 45.000 ja. banen heeft geschrapt. Dus dat was uh, ongelooflijk. Okay. Hè? Operatie Centurion was dat. Uh, en uh, Jan Timmer, die is nu 85. Hij uh, heeft twintig uh, jaar zijn mond gehouden. Uh, want, uh, want er staat ook in uh, uh, artikelen die ik daarover gelezen heb... Hè, dat hij uh, zegt van... Uh, ja, ik ben heel vaak gevraagd door journalisten... om toch eens wat commentaar te leveren op de ontwikkelingen bij, uh, bij Philips... Uh, de afgelopen jaren. Maar ik heb steeds gezegd... nee, ik ben daar weg, ik hou me daar buiten. En nu heeft hij dan toch zijn eigen verhaal... en zijn eigen kijk op uh, Philips uh, uh, naar buiten gebracht... Ja, en, en Voel hij. Voel jij je aangesproken als je het hebt over dat. Uh, hij zegt eigenlijk dat mensen die nu aandelen hebben. En, en nou, jij bent uh, zelf uh, iemand die, uh, die belegt, hè? Ja, Voel je ja. je aangesproken als je zegt van ja, maar ze, ze bekommeren zich eigenlijk helemaal niet meer om werknemers. Het gaat eigenlijk alleen maar over de korte termijn geld uh, binnen harken. Dat is het enige doel. Um, nee, want uh, ik zou het wel willen. Want, maar ik ben nog niet zo'n grote aandeelhouder... dat ik ook daadwerkelijk uh, invloed kan uitoefenen... op uh, zulke grote beursgenoteerde bedrijven. Maar uh, waar hij het over heeft... is inderdaad die, die grote aandeelhouders. He, die, die, en dat, dat is een trend. Uh, dat zie je de laatste uh, jaren. Uh, dat uh, eigenlijk uh, uh, aandeelhouders en analisten... die gaan dan rekenen als een groot bedrijf... een conglomeraat uit allerlei verschillende stukjes bestaat... zoals dat ook ooit had, dan zijn die stukjes, als je ze losknipt... en apart verkoopt, dus apart naar de beurs brengt... vaak meer waard bij elkaar dan als je het als een groot conglomeraat... op de beurs hebt staan. En dat is waar aandeelhouders nu heel erg op uh, uh, zitten. Uh, dat zag je bijvoorbeeld ook bij AxoNobel, uh, uh, uh, waar... Uh, ja, Rille, Lever, ABN AMRO. Ja, precies, uh, waar dingen dan ook moeten worden afgesplitst. En, en dan wordt het een hapklare blok. En uh, hij zegt eigenlijk, Jan Timmer zegt... Ja, daar moet je voor uitkijken, want dan ligt de, het gevaar ook op de loer... dat je dan plotseling zal worden overgenomen. Want je hele beschermingsconstructie is dan uh, ook uh, verdwenen. Het is heel makkelijk om een klein en gefocust bedrijf... toe te voegen aan een, aan een groter bedrijf. nou ja Hij vindt het geen goede ontwikkeling, uh, in ieder geval, dat, dat uh, Philips al die... Uh, die takken heeft afgestoten. Ja. Nou, hoewel, eentje is nu twee keer zoveel waard geworden als heel Philips, de ASML. Ja. Um, maar nog een heel grappig detail. We hadden Apple kunnen hebben... Nederland had gewoon Apple kunnen hebben. Ze stonden met nou ja, heel sneu lege handen voor de deur. En toen hebben ze gezegd, nou nee, we geloven er niet in. Ja, fantastisch verhaal natuurlijk. Hij, heeft daar, hij is daar op bezoek geweest en heeft daar gepraat... Toen, ze, toen Apple in zwaar weer verkeerde. En dat was nog begin jaren negentig, geloof ik. En ze wilden het toen niet doen. Ja, achteraf kan hij zich natuurlijk wel voor het hoofd slaan. Maar toen zeiden "Ja, we hadden geen goede persoon om dat te leiden. En Steve Jobs was er toen even niet. En die kwam pas weer terug in 1997. Ja, je goed weet excuus. natuurlijk nooit of hij ook weer terug was gekomen... als het onderdeel was geweest van Philips. Maar het is altijd wel leuk om daar eventjes over na te denken. Heb jij uh, iets met de, de cryptomunten eigenlijk? Nou, in zoverre dat uh, nadat ik heel lang heb gekeken... hoe die koersen maar omhoog gingen... heb ik toch eind november zelf ook maar eens wat bitcoin aangeschaft. Nou, Dat ging natuurlijk in het begin heel uh, goed. Maar inmiddels sta ik toch helaas ook op verlies... Um, maar dat is wel zo'n beetje uh, nou ja, het meeste wat ik me ermee heb bezig Maar uh, Ripple, die heeft weer uh, de wind in de rug. Hè? De derde cryptomunt in waarde. Heb je daar ook iets in? Nee, ik heb geen Ripple, ik heb gewoon uh, Bitcoin. Jammer genomen. voor ja. je. Hè? Ja. Ja. Western Union dat is een bedrijf dat je, nou toch echt, ik heb het in het verleden wel eens echt nodig gehad als je geld wil overmaken naar hele verre landen. Dat gaat samenwerken met Ripple en die concurrent daarvan, MoneyGram, ook al. En zij werken samen met internationale banken. Dus dan denk je toch van ja, die Cryptomani eh, worden ze nu toch salonveeg. Heb je dat ook, dat idee? Nou, um, dit zou een heel klein stapje kunnen zijn daarnaartoe. Kijk, als dit soort bedrijven voor het overschrijven van geld naar het buitenland... Uh, hier al gebruik van gaan maken... Uh, ja, dan worden, die, worden dit soort munten, zoals Ripple... Uh, dus veel breder geaccepteerd en gebruikt. En het is natuurlijk ook heel makkelijk. Hè, want als je met uh, dit soort cryptomunten betaalt... dat is gewoon echt real time. Er zit geen, uh, geen instantie meer tussen. Je hoeft niet een werkdag en zelfs niet een paar uur te wachten... tot het aan de andere kant van de wereld uh, op de rekening is bijgeschreven. Dus ja, het zou een klein stapje kunnen zijn naar een, dat het een geaccepteerd uh, betaalmiddel wordt. Hoewel het is nog geen betaalmiddel. Op dit moment is het een speeltje van belegd, want je kunt alleen nog verkopen en aankopen. Dus dat blijft nog een, een game. Ik wil je hartelijk danken, journaliste Janneke Willems tevens oprichter van de site Blondjes Beleggen Beter. Straks een aandacht voor het boek 100 jaar Hilversum Mediastad. De ontwikkeling van het dorpje Hilversum naar die Mediastad. We gaan het er straks over hebben met de auteur van het boek. En journalist is hij ook, Peter Schavenmaker. En ook mediadeskundige Mark Koster, die schuift natuurlijk weer aan. En daarna uh, Roos Moegré, want zij presenteert vandaag uh, opiniemakers. En de opiniemaker vandaag is Jean Dome. Dat allemaal na het NOS-journaal van half zes. NTO, Radio 1. Hier is Liesel Thomas. In Syrië is een Nederlander omgekomen die tegen IS vocht. De 24-jarige Sjoerd Ha vocht mee met de Koerden. Een medestrijder meldt op Facebook dat hij eergisteren is gedood. Hij zou zijn omgekomen door een autobom. In Zwolle-Zuid doet de recherche forensisch onderzoek in een woning... naar aanleiding van de vermissing van een man van 38 uit Zwolle. Van die man is al sinds 7 of 8 februari niets meer vernomen. Een man van 40 is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. Mogelijk gaat het om een liquidatie. Het dodental van de crash met een helikopter in Mexico is opgelopen naar 13. Aanvankelijk werd uitgegaan van twee doden. De slachtoffers zaten niet in de helikopter. De inzittenden overleefden het ongeluk allemaal. En meer dan 15.000 mensen hebben zich aangemeld... om de nieuwe Noord-Zuid-Metro-lijn in Amsterdam te testen. In april en mei houdt vervoersbedrijf GVB generale repetities. Er zijn normale testritten, maar ook oefeningen met verstoringen... zoals een kapot metrostel. Volgens het GVB is dit de laatste fase om te kijken... of de metro veilig genoeg is voor de opening op 22 juli. Dankjewel, je wel, Ik verheug me erop zo razendsnel door Amsterdam. Peter Karpers-Munneke, die weet of wij nog meer zon gaan zien. Ja, dat klopt. Dat weet ik. Uh, en dat is ook zo. Uh, dat wil zeggen, vandaag was er natuurlijk al heel erg veel zon... in een groot deel van het land, vooral vanmiddag. Uh, vooral in het noordoosten van het land is het nu nog net even een beetje zonnig. Daar viel het wat tegen door veel ho hogere bewolking. Maar vannacht is het overal helder. Uh, in het noorden en oosten kan een beetje mist ontstaan. En de temperatuur die gaat dalen naar zo'n 3 tot 5 graden onder nul. Er staat weinig wind. Morgenochtend dus misschien eerst een beetje mist... in dat noorden en oosten van het land. Nou Die verdwijnt op een gegeven moment. Dan komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 6 tot 8 graden. Bijna geen wind. Smiddags wel wat meer bewolking, vooral in het noorden van het land. En s'avonds ook vanuit het westen toenemende bewolking... En dat betekent dat het... Uh gaat regenen in de nacht van zondag op maandag. Misschien hier en daar wat natte sneeuw. Maandag is dan ook een vrij bewolkte dag. Wat regenachtig. Temperatuur ligt overdag dan rond een graad of vier. En na maandag dan krijgen we prachtig winterweer. Nou ja, prachtig is heel subjectief. Maar zo kijk ik er tegenaan. Ik ook hoor. Met s'nachts temperaturen van zo'n vier, vijf graden onder nul. Overdag door de toch wat krachtigere zon die we al hebben... wordt het zo'n graden, vier graden boven nul. Er is veel zon en het blijft ook droog. Kijk aan. Dus maandag nog even afzien, maar daarna wordt het weer mooi. En uh, prachtige zondag gaan we terug moeten. Dankjewel, Peter Kabersmulk, DNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, we gaan straks nog een keertje naar de huishoudbeurs hoor. Naar WNL-verslaggever Leon Mastic. En Mark Koster, nou die is al aangeschoven, hartstikke gezellig. En die vertelt ons natuurlijk wel weer wat wij dit weekend niet mogen missen. Hij heeft de socials gezien en is de kranten gaan lezen voor ons. Dus dat is hartstikke handig. Meepraten kan via hashtag WNL of via Apestaatje WNL op zaterdag. Dit jaar viert Hilversum het feit dat het honderd jaar geleden... van een dorpje in het Groen langzaam veranderde in de mediastad die het nu is. Twee jaar lang dook journalist en auteur Peter Schavenmaker... in de roemruchte geschiedenis van de omroep. In Hilversum werken 12.000 mensen bij zo'n 1700 bedrijven... die op de een of andere manier in verband staan met de media... of de creatieve industrie. Dus in de studio is ook uh, aangeschoven de schrijver uh, Peter Schavermaken. Welkom. Dankjewel, Margriet. En uh, Mark Koster, uh, die luistert ook vast mee. Ja. Nou, die, die hoor je dan ook wel, Mark Koster <laughs> kennende. Peter, is er ooit in de geschiedenis iemand geweest die zei. Nou, we nemen hier de landkaart van Nederland. Hier hebben we de grote steden, weet je wat. Uh, we gaan de radio- en televisiestudio's in dat groene dorpje neerzetten. ergens tussen Utrecht en Amsterdam. Want dat ligt zo'n beetje mooi in het midden. Nou, sterker nog, er waren mensen die zeiden: zullen we het in Alkmaar of in Tilburg gaan doen? En toen bleek de grond in Hilversum typisch Nederlands lekker goedkoop. En er hoefde, hoefde niet geheid te worden. En toen dacht men: nou, laten we Hilversum kiezen. Oké, okay, dus dat, het is wel degelijk over nagedacht. Het is zeker over nagedacht. Oké, okay. maar hoe begon het dan? Uh, het begon uiteraard met de komst van de Nederlandse seintoestellenfabriek. Die rondom de Eerste Wereldoorlog allerlei spullen moesten maken voor zendapparatuur voor Engelse schepen. En ze zochten in Nederland ook een plek om uh, dingen te maken. En zo ontstond de NSF in, op 27 februari 1918. Want dat is uh, officieel de datum in Amsterdam... met een handtekening onder een contract uh, op de gracht in Amsterdam. Maar later is het fabriekje, uh, het hele kleine fabriekje... waar ze de eerste spoelen maakten... die gebruikt werden voor de schepen en voor de... Uh, centapparatuur uh, die werd in Hilversum gestart. En als dat fabriekje er niet was geweest... was Hilversum dan ooit uitgegroeid tot Mediastad? Misschien was het gewoon uh, in de hoofdstad gekomen, zoals in elk ander land. in <grijgelijk> <Denk je? grijgelijk> <Nee>, uh, <totie> ja, elk ja. Ja. Ja, ja. ja, dus het, nou, het, deels hangt het van toeval aan elkaar. He? De, ja. Nou, de helemaal van toeval. Maar g het heeft natuurlijk een, een economische reden. Uiteindelijk Pieter Broertjes vorige week uh, reikte hij de prijs uit voor journalisten. Want ja, dat was hier naast, hierachter. Hè. We zitten hier in Hilversum bij beeld en geluid. En toen vertelde hij deze anekdote ook. En toen gaf hij wel toe. Want Pieter Broertje, de burgemeester van Hilversum, doet een beetje alsof. Ja, vanuit Hilversum. Het is leuk dat hij mijn boek al heeft gelezen. Ja, ja hij staat doodum. er ook in. Hartstikke leuk. Het is een heel leuk boek trouwens. Het ruikt ook echt naar een nieuw boek. Ja, ik heb me dus een klaar is, voor je meegenomen. Dat genoemd. is fantastisch. Maar dus, dat is echt puur pragmatisch. Er zit ja. niets romantisch achter. Of nee, Peter? nee ja, je hebt ook het verhaal van Willem Vocht die een huishoudsel had. Die hier in Hilversum woonde. Maar dat is meer een soort sprookjesverhaal wat door iedereen gebruikt wordt om ja. te, te Willem komen Vocht de oprichten ja, van de aangehouden ja, ja, beginnen ja, vertel, van alles hoe van... zit dat? Met ja, huishoudster? Ja, die woonde in Hilversum en, en Vocht had zijn uh, huis boven de aanvloerstudio. En iedereen denkt nu dat dat de reden was dat uh, Vocht in Hilversum wilde blijven. En dat dus daar ook uh, het begin van de omroepen uh, in Hilversum vandaan komt. Maar dat is meer een zo'n geromantiseerd verhaal. Ja. Oké, okay, jij ja. weet wel uh, hoe het echt zit. De burgemeester van Hilversum in 1927 was burgemeester Rijmer. Die was eigenlijk doodsbang voor de, voor de komst van die omroepen. Waar was hij zo bang voor? Ja, hij, hij wist helemaal niks van de nieuwe industrie. Hij moest nog heel erg wennen aan dat die weverijen allemaal moesten stoppen... omdat het internationaal uh, slecht ging. En Hilversum er ook heel veel economische last van had. En hij zag die nieuwe industrie komen. De meeste omroepen waren destijds al opgericht. En hij kon eigenlijk helemaal niet omgaan met die nieuwe industrie. Hij wist helemaal niet wat hij ervan moest vinden. Dat zegt hij ook van dat hij, dat hij bang is. En hij is eigenlijk de eerste burgemeester... die uh, eigenlijk de eerste Nederlandse mediaburgemeester... Oké. Okay. Je ja. laat in, in je boek tientallen sleutelfiguren aan het woord. En ja. een van hen is de inmiddels overleden. Ferry Fransen, die heeft een grote journalistieke carrière gehad. Hij is ook wel in, uh, op televisie uh, te zien op, geweest. Hij leeft nog? Nee, hij is vorig jaar overleden, oh. maar dat weet ik toevallig. Hij heeft in, uh, in Hilversum een uh, politieke partij... de Eerste aanpassing ja. in boeken, jongen. Uh, ja. um, hij heeft uh, destijds uh, Hilversum um, 2000 opgericht, een politieke partij, want hij wilde anders dan alle andere politici dat Hilversum een betere uitstraling zou krijgen als Omroepstad. En die Ferry Fransen zei uh, dat zijn partij de enige was die opkwam voor het Behoud van de omroep in Hilversum, want Hilversum straalde toen geen media uit... en doet dat nog steeds niet. Ben jij het eigenlijk daarmee eens? Het is wel veranderd. Hè. De tijd waarover Ferry Fransen spreekt... Uh, dat is een beetje rond de jaren negentig. Net voordat uh, mediawethouder Jan Rensen kwam. En Ren Jan Rensen en ook een aantal andere mensen in het boek... Uh, zeggen terecht dat er destijds uh, een grote afstand was... tussen de omroepen en het bestuur van Hilversum. Ze stonden echt letterlijk met de rug tegen elkaar... Het was totaal geen interesse en iedereen nam het maar gewoon voor lief... dat de omroepen er zaten. En dat was echt wel een moment dat het mis had kunnen gaan. En mede door de komst van Jan Rensen en ook later burgemeester Ernst Bakker... en uh, een aantal andere uh, media-wethouders, Erna Weijer... speelde een hele belangrijke rol, ook in het boek en ook in de geschiedenis. En die credits uh, wilde ik haar zeker geven in het boek... want ze is eigenlijk vergeten. Dus amper om hier een foto van haar te beginnen laat staan... alleen materiaal wat ze allemaal gepresteerd heeft voor, uh, voor de gemeente Hilversum... op het gebied van media... Uh, maar Jan Rensen en een aantal andere mensen hebben dat, hebben dat omgedraaid. En Jan Rensen, voormalig uh, journalist bij de NOS... die had zijn contacten hier op het Mediapark. En die kon als, als eerste gewoon weer zorgen dat, dat er vergaderingen kwamen... met de omroepbestuurders. Voorheen wisten de wethoudersraadsel helemaal niet... wie de, uh, de bestuurders waren op dit Mediapark. En dus ontstond er een grote kloof. En uh, konden de omroepen gewoon hun uh, gang gaan. Ja, want het is ja, ik, misschien wat wrang om een link te leggen... tussen, tussen Groningen, en het aardgas en Hilversum en de media. Maar, <laughs> maar sommige bewoners zagen het met ledenogen aan... dat die, die industrie hun leefomgeving ernstig aantast. Mm. Hè? Mooie villa's ineens een kolossen van mediagebouwen... straten onbegaanbaar druk. Nog steeds, hè? die ring, eh, dat is echt file staan. Dat is een belangrijk hoofdstuk in het boek, dat, wat, wat je noemt... met het komst van het Aken-gebouw, want dat doe je op... Ik heb van een aantal bewoners die in die wijk wonen... heb ik een, een krat gehad gekregen met daarin acht mappen... met alle documentatie. Vanaf het begin van de protest tot, tot, tot de raadstukken... tot stukken van de rechter, tot de Raad van State... tot, tot zelfs Aad Nuis die ze hebben ingeschakeld om, om het maar te keren. Uh, en dat Want ze wilden dat helemaal niet. Ze wilden dat helemaal niet. En dat nee. wordt, die stukken worden voor het eerst geduid helemaal volgorde. Dus voor het eerst kan dat bekeken worden... hoe die, hoe die bewoners niet gehoord zijn door de gemeente. Ja, die vond het allemaal vreselijk. En de schaapjes verdwenen en de weilanden verdwenen. Het is eigenlijk heel treurig. Wat ik in het boek bekeken, al uh, heb gezien, is dat er uh, ook uh, volgens mij was een, een, een iemand die voetbalde ooit waar het RTL gebouwd nu stond. Ja, anders waren... Knevel en een uh, aantal andere mensen hebben ge gevoetbald op het terrein waar nu uh, zeg maar beeld en geluid staat. Ja. Uh, dat was vroeger het terrein van het Christelijk Museum, waar het, later het trosgebouw kwam. Andere Rauwvoet heeft er ook gezeten. En die hebben daar allemaal gevoetbald. Ja. Nou, burgemeester Boot, die kunnen we even laten horen. Omroep-burgemeester van Hilversum. Hij komt ook voor in je boek. Hij hoopte dat Hilversum toch ook zou profiteren van die omroepen. Want hij vond dat dat op dat moment nog niet echt het geval was. En dat was in 1967. En dit vertelde hij uh, tegen Mies Bouwman. Maar we hebben de charme van de toekomst. Yeah. De hele omroep is er gevestigd. En het indrukwekkende natuur Maar ik herken, er ontbreekt nogal een en ander. Ik zou zo graag willen dat het prachtig creatief vermogen van alle medewerkers van Omroep... dat die zich nou eens gingen inzetten, als ik dit woord eens mag gebruiken... om er nou echt eens wat van te maken dan. Ja. En dan denkt u aan speciale dingen, burgemeester? Ja, ik, ik, ik zou graag zien dat, dat, ze, dat we met elkaar een cultureel centrum kregen... dat er allerlei activiteiten werden ontwikkeld... en, en vooral dat er voor de jeugd veel gedaan werd. Dat, dat, dat, dat zou heerlijk zijn. Ja, nou, jullie moeten het oplossen, want hij, hij wist het zelf niet. Nee, nee Een beetje machteloos uh, klinkt hij. John de Mol staat ook in jouw boek, die komt zelf ook uit Hilversum... en hij is ook niet bepaald complimenteus over <laughs> Hilversum... maar heeft zich toch met Talpa op dat mediapark gevestigd. Ja, zeker, maar de hoofdmoot uh, zit natuurlijk in laren. Dat, dat is ook door. waar, ja. maar er is een hele belangrijke reden... en die zit niet boven de grond, maar onder de grond, hè. Ja. Daar zit uh, hoeveel kilometer aan uh, infrastructuur? Ik, ik, ik, ik weet niet hoeveel kilometer, maar uh, het is te lang om te lopen, denk ik. Ja. Zoveel kilometers. En is dat de reden waarom toch bijvoorbeeld Amsterdam... want die heeft het stinkende best gedaan om al die omroepen eigenlijk te krijgen... Euh, bijvoorbeeld het niet kan winnen van Hilversum? Ja, is want dat... het zou onmogelijk zijn om al die kabels... die digitale techniek die onder de grond ja. zit... om die allemaal te verhuizen naar Amsterdam. Je zou zeggen, IJmuiden moet je dan heen gaan. Daar, de, nou, dus, daar komt het binnen. Daar komt het binnen. Ja. Dus dit, Ik vind dit een beetje een schijnargument van die, al die uh, Hilversumse types. He, want als je nou het beste... moet je gewoon in IJmuiden gaan zitten. Of in Groningen trouwens. Want daar is ook de kabelverbinding uit de Noordzee fantastisch. En er zit een heel groot datacentrum. Daar zit een heel groot oh. datacentrum. Dus ik dat argument, en dat is een toch een beetje het Pieter-broertjes-argument... Sorry meneer Broertjes, ik, ha ik haal van u, maar dit is niet zo'n heel stuk argument... om te zeggen dat hier geweldig veel kabels liggen. Want de beste kabels liggen niet hier. En de techniek is natuurlijk voorgescheid. Inmiddels hoeft niet heel veel meer via de kabels. Nee, ik dacht het... juist dat toch verschrikkelijke kapitaalvernietiging zijn... om dat dan weer ergens anders op te bouwen. En let wel, hè, belastinggeld. Dit hebben de Nederlanders betaald. Ja, maar, ik, ik, maar goed, maar, ik, in het boek, leuk boek trouwens, complimenten. Uh, uh, John de Mol is echt, haalt uh, niet alleen uit naar Hilversum... maar hij haalt ook naar de verschrikkelijke lelijkheid. Maar volgens mij kom jij uit Hilversum of woon nee, je nee, nu? Nee, nee, ik woon er nu. Je ik woont niet er nu, vandaag. maar het is, een, a, het is een afschuwelijke stad, zegt hij. Een vreselijke stad. Een lelijke stad. En, lelijke, lelijke stad. stad hij, hij gaat volkomen los op de architectonische uh, wanbeheer. En zelf zelfs zelf, dat de bestuurders die dit allemaal... Dus zo hebben, ken dat ik je moet hem. In drie kwartier heb je met hem gesproken. Ja. Hij is gegring, gaat helemaal los. het is dus een soort <lacht> als Ceausescu heel veel ze me heeft gebouwd. Hij, was al, zo, hij is openhartig laat. Ik het nooit zo <lacht> zeggen ja Ja, nou, en dat vind ik wel interessant. En ook wat ik ook aardig vind: Erik van Staden, de baas van de Avro, nu. Ook een jongen uit Hilversum. Uh, die vertelt ook dat hij vindt dat die mensen in Hilversum niet zo moeten zeuren. Hè, want hij heeft later bij SBS gewerkt. Dat hij zegt: ja, Amsterdam wordt, moet eigenlijk wel de mediahoofdstad worden. Hij vindt ook Hilversum iets te veel aan Calimeel-complex. Uh, ja, maar niet... Amsterdam wil juist niet de mediahoofdstad zijn. Want uh, bij de burgemeester, die, die zei juist uh, dat de mediabedrijven die naar, Hilversum, naar Amsterdam komen, die zeggen allemaal van Amsterdam zeggen ze nee. Hilversum is een Mediastad, gaan we gewoon weg. Wij willen jullie eigenlijk helemaal niet. Nou, nee. ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Ja. Ik weet wel dat, uh, dat iedereen er een mening over heeft. Je hebt heel veel mensen geïnterviewd, waaronder Koos Postema... Andries Knevel, Willem van Koot, Leonie Saasjas... Jan Nagel, Jan Slachter, Jule Rijksman. Nou, anyhow, uh, het is een heel interessant boek. En dan, dan blijkt ook wel hoe spannend het blijft voor Hilversum. Uh, wordt het, uh, ook is het en blijft het de Mediastad van Nederland? Dankjewel, uh, Peter Schavenmaker, auteur dus van het boek... 100 jaar Hilversum, Mediastad. Graag gedaan. Weekend van WNL. Nou, Mark Koster, wat vond jij het meest spectaculaire verhaal van dit weekend? Ja, Ik even... ja, zie van de val van. Uhm... Halbe Zelstra in uh, NRC heeft een, heeft een geweldig, um, uh, of heeft een geweldige reconstructie gemaakt. Waarin ze dus van eigenlijk seconde op seconde de val, de aanstaande val. Hè, de, de, de, de val die al besloten lag in de aanstelling van Zelstra, hebben ze beschreven fantastisch gedaan. Um, woensdag 25 oktober 2017 om 15 uur 28 Toen begon de ellende voor. Um, onze vriend Zelstra, want Jeroen van der Veer stuurde een mailtje aan de Volkshand. waarin hij zegt: Ja, maar die bezoeken aan Zelstra, waar hij over tamboureert, dat, dat is niet waar. En het heeft dus nog bijna vier maanden geduurd. voordat Zelstra, deze onthulling was er al, Jeroen van de Veer, de oude baas van het CL, die daar dus wel aanwezig was, heeft het geduurd. Voordat zelfs hij deze leugen toch moest toegeven... onder druk van uh, heel veel volkskantioenlisten die hem he, zei dat, hebben gemaild. Hij was steeds ziek, hij was afwezig, hij wilde de leugen niet vertellen. Um, uh, ja, en, en dan zo'n NRC die, die schrijven dat fantastisch op. Helemaal hoe dat dan gegaan is. Maar het meest valse is, en daar is, dat, is het ook wel weer leuk van die kranten... toch een beetje ajax Feyenoord hè... De NRC beschrijft dan dat, of de Volksland beschrijft dat de NRC had dit nieuws? Had dit nieuws. En dat vind ik wel interessant. Hè? Dat vind ik dan als mediamannetje leuk. Het transcript dat de NRC van dat gesprek, die hebben ook gesprek met Celsa gehad, waarin zeiden, ja, hoe zat het dan met dat ding? Zelsa zei, ik ben daar niet geweest. Waarna ze dat dus wilden afdrukken, en zelfs tot één keer kwam, ja, ik, ik, ik ga daar niet verder, niet te veel op in. Maar de NRC heeft die passage deze onthulling uit de krant gehaald. En uh, dat, vind ik, dat vind ik dan weer het nieuws van het nieuws. Dat uh, NSW-Ansbal had het kunnen hebben, maar hij had het niet. Okay. En de volkshand vertelt dat... Uh, Misschien vertelt... vonden ze het toch gewoon menselijk? Ik weet het niet. Ik heb geen nou, Dat vind ik een ontzettend interessante opmerking. Want je zegt, maar het, het is gewoon menselijk. Maar deze man is geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Hè? Er nee, was niemand hij... die het menselijk vond. Nee. En, uh, en, en ja, dan ga nee, ik... Nee, ik, heb, ik... Maar het blijft gissen van waarom ze dat dan niet melden. Ja, dan of wat dat ze het niet interesse... geloofden. Nou ja, nee ja als ze gelooft. Maar wat ik ook interessant is dat ook onze premier dit ook wist. Maar de primeur aan de volkshand gunde. Want daar had je veel, dat ze natuurlijk deze week gelijker had. Als jou dat ter oren komt, Peter, je hoort dat. Dan ben je als premier toch, moet je dat toch melden aan de Kamer terstond en onmiddellijk. Maar dat deed hij niet, hij liet het lekker lopen. Want hij gunde de van eigenlijk dit primeurtje. Staatsrechtelijk ook interessant. En Zeker. dat die gekke wilders, waar heel veel mensen kritiek op hebben... daar als staatsrecht, als een soort boven de partij staande man... iets van zijn. Dus een heel interessante week. En dan de meest uh, uh, inhoudelijke opmerking aan Hubert Smeets... vind ik een hele goede Rusland-watcher. Uh, die zei, reken maar dat de autoriteiten in Rusland... het sprookje van Zelstra uit de kast halen als Nederland de staf breekt over een chicane van de Russische regering... rond de waarheidsvinding in zaken het onderzoek naar nou, de MH17-ramp. Dus het wordt allemaal nog veel erger. En vind ik een heel een woord. hij schrijft dat maar op chicanen. Mooi, hè, mooie zinnetjes, hou ik van. Um, dus dat dat, dat, dat hij zegt ook, he, ja het Nederlands provincialisme... hier weet hij de Russen wel raad mee. Wie macht heeft, stelt de wet al dus een Russisch gezegde. Dus jongens, we zijn nog verder van huis dan ooit. Dat is eigenlijk een beetje wat hij zegt. Dan in Rusland zelf enorme affaire of een call girl... die daar de vrijheid van meningsuiting even probeert aan banden te leggen door haar handelen. Er zijn twee Russische bewindslieden. Ik kende de, ken de, de vicepremier Sergei Prigotsko. Ik had nog nooit van hem gehoord. Hij is betrapt op een zeiljacht met een, een miljardair. En daar heeft een meisje over uit de school geklapt. En dat op Instagram gezet. En Instagram is nou uit de lucht gehaald. En de oppositieleider Navalny vindt dat een aantasting van het vrijheid van meningsuiting. En dan kom ik daarmee verder. Dan kom ik op de New Yorker. Je denkt, dat is een keurig literair blad. Met geweldige mooie zinnen. Maar dat is gewoon de story van Amerika geworden. Oh, Die ja. hebben namelijk ook een verhaal over een call girl. De mataharis van het, het postmoderne leven. Karen McDonald, ik kende haar niet... heeft 150.000 dollar gekregen al in 2016... vlak voordat Donald Trump zich kandidaat stelde. En deze zin, dit is de zin van het weekend... And then it was on, we got naked... Plus we had sex. Zegt zij dus in de New Yorker. Overigens de New Yorker. Dit is hetzelfde auteur die ook die stukjes over Weinstein schrijft. En dat is weer de zoon van Woody Allen. Dus die, deze jongen mag wel eens een keer een prijsje winnen... voor, voor al zijn goede werken. Dan... Ik weet niet of je dat met uh, dit soort onderwerpen krijgt hoor. Dat weet je niet. Ja, als hij hierdoor valt, je weet niet, dat zal niet van. Goed, Jan Timmer, uh, Janneke Willemsen uh, besprak net zijn aversie... tegen het neoliberalisme. Hè. Volgens mij was hij, dat stelde hij die vraag net ook... zelf een toonbeeld toen van dat liberale denken. 45.000 mensen eruit. Hij heeft heel veel spijt van. Um, dat's, in de AD gaat hij daar ook weer op in, maar het meest interessante in de AD... is dat Jan Timmer, ik weet niet of je dat nog weet... die had altijd van die bretels aan en daar zouden dan doodskopjes op staan zouden doodskopjes opstaan. Want het AD heeft Jan Timmer daar nu eens over gevraagd. En Jan Timmer haalt die pretels Er stonden helemaal geen doodskopjes op, maar smileys. En <lacht> deze, deze anekdote is door Tineke Netelbos... daar vinden we van alles van... tijdens de Vira-debakel hadden ze een hele enquête over... steeds verspreid. En dat is dus niet waar. En dat vind ik wel mooi. Een ander toegoem wat hierdoor broken is. Wat ik ook mooi nog even vind over de familie Philips. Hoe... Gezellig Brabantse waren. Er ontstond een groot gevoel van menselijke verhoudingen bij Philips. De telgen uit de familie Philips, Frits en zijn zuster Jetti, waren mensen van de wereld. Tegelijkertijd spreken ze perfect dialect... en hadden ze een onverbrekelijke band met Brabant. Ze begrepen de mensen. Het begonnen ze, de humor. Nu komt hij als Maxima Den Bosch bezoekt... en er hangt een spandoek met de tekst. Ik ben geen Brabander. Wat een lekker ding, zeide jij dan moet je begrijpen dat dit niet oneerbiedig is... maar een uiting van affectie. En tegen deze jetty zei hij dus dan... Oh, zei jij de, een dochter, van het standbeeld? Het standbeeld van Frits Philips. Vind ik leuk dat zo'n man, 85 nu inmiddels... Hè, je ziet dat trouwens ook meer met oude mannetjes, hè, Jan Lauw wordt wat linkse, van acht linkse... Lubbes eindigde ook best wel links... dat die mensen tot één keer komen. Wat, dat is misschien wel een keer een leuk onderwerp... om hier eens wat langer over te hebben. Ja, dan, nu niet, want je hebt nog maar een minuutje. Dus, van uh, wie is ahead. deze uitspraak? Ik vind het leuk om te zeggen dat ik voor 51% hetero ben. Wie zou dat nou zeggen? Ik heb echt geen flauw idee. Jort Kelder. Oh. Geweldig interview. <laughs> ja, je weet, ik ben zelden kritisch op Jort. En Jort eh, gaat los in de NRC. Ze sturen weer twee verslaggevers naar de Schelling... om hem daar dan... Uh, te ondervragen en het meest, en dat is zo vals. Ik, ik haal van het noordelijke het ruig, heeft het over de schelling: de eenzaamheid door storm, de zee die in één nacht honderden meter strand kan wegslaan. En nu komt hij wat niet wegneemt. Dat ik vals, net als de PVA top ook van de Maledie hou. Ja, dat vind ik dan toch grappig. Dat hij even sneer klets, klets maar alleen Bart een partikken geeft. Hij, hij zegt dan, oh ja, ik ben geen lid van de VVD, want de NRC denkt dat dan. Dat is hij nooit geweest. En hij zegt ook in de tijden van het kabinet Den El, dan was de ene week Jan Pronk vertrokken... de volgende week Henk Vredeling... die weet wat die minister van Defensie altijd dronken was... en de derde week Ruud Lubbers. Ze reden dronken tegen paaltjes, ze zaten aan stewardessen. Er was altijd wel iets... Nou, we hebben weer heel veel leesvoer. Niet allemaal van het uh, allerhoogste niveau. maar New nou, wel... York is hoog niveau. <laughs> ja, ja, ja op de... zichzelf wel. <laughs> Dankjewel, Daarom ben ik hier <laughs> elke week om dit te vertellen. Nee, ik ben blij met je. Dank je wel, Mark Koster. Ik ben uh, straal vergeten hè, dat we nog even naar de huishoudbeurs moesten. Maar uh, gelukkig kan ik het nog goed maken. Leon Mastik, aan jou het laatste woord. Vanaf de huishoudbeurs... Oh, ik hoor en dan hoor je dat geluid. En dat is geen vakantiegeluid. Dat is het geluid van rollende koffertjes. Ja, ik heb het al uh, heel vaak gezegd vandaag. En ik, ik zei het, hè, veel vrouwen. 90, 95 procent zeker. En dan zie je die mannen als je buiten bij de reis staat. zie je daar zien roken. En ik weet niet of dat de excuusrokers zijn om maar te ontsnappen. Aan de geur van koopjeszucht. Maar er was één man heel actief en gezellig. zo. Die, stond, die had zelf ook voor een koffer. Inmiddels onderweg naar de bus. Want al die bussen die gaan om zes uur weer terug naar de plaats van, uh, van Oorsprong. Goedemiddag. Met wie ben ik uh, hier het uh, genoegen? Ronnie Kuiten. Ronny, ik zie dat u een hele tas vol heeft. U, u, draagt u het voor de vrouw die bij u is? Of is dit echt eigen aanschaf? Het is eigen aanschaf. Allerlei dingen. Allerlei huishoudelijke dingen. Drankjes. Sterke drankjes. Energiedrankjes. Spullen voor de hondjes. Voor de vrouw. Voor de dochter die thuis zit. Ja. En wie heeft u bij u dan? Dat is mijn dat tante. Dat een andere vrouw. Mijn tante. Mijn tante. Die is mee. Die komt ieder jaar mee. Samen met mijn dochter. Ik ging altijd met mijn moeder. Mijn moeder is vorig jaar overleden. Maar die kon dit jaar dus niet meer mee. Nou ja, nou dus nou met de zus. Kurt een mooi familiehuis eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een jaarlijks familie uit ja. nee, ga Ik even naar de tante, want hoe voelt dat? Het hoort echt bij de familiebegrip. Ik. Ja, ja, ik vind het heel leuk. En ik vond het ook heel leuk dat hij mij gevraagd heeft om mee te gaan, zeg maar. In plaats oh. van zijn moeder. Ja, ik wou zeggen. En ook vanwege natuurlijk, het is mijn peterkind. En ik uh, vind het toch wel eigenlijk leuk dat je dan aan mij vraagt om uh, dat ik dan mee uh, wil gaan. Dus uh, ja, het was super gezellig weer. U heeft ook zo'n trolley, ja, wat heeft u meegenomen? Allerlei lekkers en. Uh, ja, allerlei uh, drankjes en uh, lekkere chocola en zo. Dus uh, ja, heel veel lekkers. Als u nou eens moet beschrijven wat die huishoudbeurs zo leuk maakt... om nou, in dit geval met de familie naartoe te gaan, wat is dat? Ja, toch wel gewoon een dagje uit. En, en het, uh, uh, toch wel weer uh, de koopjes koop, de en uh, lekker uh, ergens uh, snoepen... en een drankje lekker. pakken en doen en zo. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel de hoofdzaak, ja. Ik zie Ronnie al een beetje onrustig naar die bus kijken, want die gaat weg. Ze gaan naar Waspik, heb ik uit betrouwbare Bron vernomen. En als ik ze niet die bus laat gaan, moet ik ze zelf brengen. Dus ik zou zeggen, goede reis en geniet van de koopjes. U heeft in ieder geval drank aan boord. Ja, Kijk, daar gaan ze. Dank je wel, Leon Mastic, voor je bijdrages. Nou, Mark, het is maar goed dat je bent blijven zitten. Want we hebben nog een ruimte voor nog één dingetje uit de kranten... die we eigenlijk niet hadden moeten zien. Ja, want dan moet je eerst even naar dit luisteren. Ik weet niet of de regie dat klaar heeft staan. Nee. Nee, nee, nou, nee dat, dat lukt niet. Dat mag dat, je zelf vertellen. Het ga, gaat had een geweldige skier uh, uit uh, Tsjechië. Een dame die, uh, op de, uh, die naar, van een berg af denderde, Die was al, al 26, kwam ze aan bod. En het goud was al vergeven. En ze komt van die berg af. En ze wint. En de, de cameraman moet aan haar vertellen dat ze goud wint. Oh, we we hebben het nu toch. Zullen we even ja, laten horen? We winnen. Nou, Oh. <laughs> is het een ja, ja ik, ik schiet dan toch vol, want ik ben toch een aanhanger van de Olympische gedachten. En dan het laatste, de jongens, gaan nog even naar de New York Times. Ze hadden een fantastisch verhaal over een, tong, een man, een worstelaar, een tonga... die op skis is gegaan. Hij kan pas een paar weken skiën. Hij werd... 144ste, en de New York Times heeft zijn hele leven uitgemest. En wat blijkt, hij was dus worstelaar. En in Rio de Janeiro deed hij mee. En hij ziet er het beste uit van alle mannen. Helemaal ingevet, liep hij met die vlag. Dus dat vind ik dan zo mooi van de New York Times. Dat ze zo'n detail helemaal opblazen tot de Olympische gedachten. Prachtig. Ja. Nou, uh, ja, ik ga nu toch uh, afkondigen. Want ik heb het een en ander nog te vertellen. Namelijk, morgen een hele speciale WNL op zondag. In verband met die Olympische Spelen is het niet meer in de ochtend... maar in de avond. En het toeval wil dat er nu een gesprek is met premier Mark Rutte. Dus natuurlijk gaat het over de zaken waar jij en ik... en ik hopelijk ook de luisteraars zeer geïnteresseerd in zijn. Morgenavond op NPO1 om 11 uur. Straks gaan wij door. Wie gehemmer die is op vakantie. Roos Mogherij, die doet daarom vandaag opiniemakers. De opiniemaker vandaag is Jean Domen. Die is natuurlijk chef economie van uh, Alsvier Weekblad. En naast hem schrijven aan uh, zo als de zakenvrouw van het jaar. Uh, Jacqueline Zuidweg. En ook Julius Kousbroek is van de partij. Dus blijf lekker luisteren. Nou, volgende week zijn we er weer hoor. Met uh, WNL op zaterdag. Maar Kosta natuurlijk ook. En dan uh, sluit hij weer netjes het uur af. Zoals het hoort. <lacht> Dank u wel. En een uh, fijn weekend verder. Geniet. Van de zon morgen ook nog. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Kinderkaasfondue restaurant openen? Of een eigen cryptomunt op de markt brengen? Over sommige dromen moet je iets langer nadenken. Maar niet over de SEALTI Pizza. Want met Sale Private Lease rij je al vanaf 249 euro per maand in de beste SEALTI Pizza ooit. Zonder gedoe, zonder verrassingen. Ontdek hem nu op sale.nl. Een multipokale bril, 99 euro. Ik ga naar leuk!